Uur. Clemens Peters met het NOS journaal. De Consumentenbond eist bij de rechter dat klanten van Philips geld terugkrijgen als ze tussen 1996 en 2006 een tv of computermonitor hebben gekocht. In 2012 kreeg Philips een Europese boete van ruim een half miljard euro vanwege verboden prijsafspraken met onder meer Samsung en Panasonic. Volgens de Bond hebben ze zich jarenlang verrijkt over de rug van consumenten die 10% te veel betaalden. De bond wil dat Philips ook klanten van bijvoorbeeld Samsung compenseert... omdat consumenten moeilijk zelf Aziatische fabrikanten kunnen aanklagen. Het meisje van 12 uit Tilburg dat sinds gisteravond werd vermist is weer terecht. De politie verstuurde een vermist kind alert vanwege de vermissing. Het meisje zei gisteravond dat ze met een vriendin had afgesproken. Daarna verdween ze spoorloos. Ze is in goede gezondheid ergens in Nederland aangetroffen. Waar precies wil de politie niet zeggen hulporganisatie Sea-Watch krijgt van het gerechtshof tot het einde van dit jaar de tijd om het schip Sea-Watch 3 aan te passen aan de eisen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het schip van de Duitse hulporganisatie vaart onder Nederlandse vlag en moest in eerste instantie al in april voldoen aan nieuwe veiligheidseisen. Omdat Sea-Watch daardoor niet meer uit zou mogen varen, stapte de hulporganisatie naar de rechter. Het schip heeft nu een overgangstermijn gekregen tot 31 december. Bij aanvallen in de havenstad Aden in Jemen zijn zeker 40 doden en tientallen gewonden gevallen, zeggen hulpverleners en getuigen. Een van de aanvallen van Houthi-rebellen was gericht op een militaire parade van het leger in Jemen en daarbij vielen de meeste doden. RTL-nieuwspresentator Merel Westrik stapt over naar Talpa. Ze krijgt een eigen talkshow op Net5. Westrik kan haar eigen zeggen niet wachten... om van net 5 weer de leukste vrouwenzender van Nederland te maken. Ze begon in 2001 bij AT5... en maakte in 2011 de overstap naar Omroep WNL. In 2014 ging ze aan de slag bij RTL Nieuws. Het weer, wat zon, maar ook buien. Alleen in Limburg blijft het grotendeels droog. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen ook buien en een paar graden frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Het is 31 augustus 2019, het is 12 uur. Dit is een nieuwe Zandvoort Lunch. Hallo! Ja, het feest kan weer beginnen. Laat je zelf lekker gaan. Een hele, hele, hele goede middag. Goedemiddag! Niet zo zaggerijden, we gaan het En een hele goede middag. Ja, ja, ja. En een hele goede middag. En hartelijk welkom bij een nieuwe lunch op deze je donderdag 1 augustus. Vandaag zijn we iets korter dan normaal tot half twee. Maar dat mag de pret niet drukken, want we hebben een bomvolle uitzending... Bent u ook al een beetje uitgerust van de Pride 2019 hier in Zandvoort? Ik nog niet in ieder geval. Het was een bomvol programma hier in Zandvoort met allemaal mooie activiteiten om de vrijheid te vieren. Want je mag zijn wie je wil zijn. We hebben vandaag hier vandaag, uh, over Edwin van der Tolen. En Edwin van der Tolen is een, uh, is een zanger. Hij is opgetreden bij Queen of the Beach op het Gassersplein. En we gaan hem natuurlijk vragen hoe hij Zandvoort heeft beleefd. Verder hebben we natuurlijk onze vaste items. En hij is hier aangeschoven, onze zomergast gast. Edwin Gissels, goedemiddag. Goedemiddag Roy, hallo. Leuk dat je even tijd hebt kunnen maken om even hier anderhalf uur in de studio te komen. Ja, geen enkel probleem. Ja, wij kennen jou als, ja, als toch ook wel een beetje zandvoorter. Maar ben je officieel zandvoorter? Nee, nee, nee. Ik woon hier sinds 1985. En ik ben hier naartoe gekomen omdat mijn echtgenote, toen nog mijn vriendin... Uh, hier al wel sinds haar tweede of derde woont. En, uh, uh, ja, het beviel me eigenlijk al onmiddellijk toen ik uh, met haar op begon te trekken. Ik dacht van, uh, hier wil ik wel wonen. En uh, dat ben ik ook gaan doen en uh, dat doe ik nog steeds. Ja, we kunnen heel veel uh, functies achter jouw naam zetten, hè? zag ik. Uh, in jouw biografie, om het zo maar even te zeggen. Ja. In ieder geval tv-maker. Ja. Schrijver. Ja. Um, creativiteit. Daar kwam ik heel veel tegen. Ja. Maar ook, uh, ook inderdaad, schrijver van het uh, boek over Menno Boeges, zijn de biografie samen ja. met, uh, met zijn uh, vrouw. Mm -hmm. Wat nog meer? Wat nog meer? In ieder geval in een bed nou, gezeten. Wat zeg je? In een band gezeten, druk werden. Ja, ook. Ja, nee, nee, ja, ja, ja, muziek en schrijven, dat zijn eigenlijk wel uh, de belangrijkste dingen. En de televisie natuurlijk ook. Ja, weet je, het, voor mij is het eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Het is gewoon dingen creëren, dingen maken die ik, uh, die ik zelf ook leuk zou vinden... Om, uh, om, om te kopen of om te zien of om te beluisteren. En dat is eigenlijk een beetje de rode draad. De dingen maken die ik, uh, die ik zelf ook uh, uh, leuk vind. Ja, want je, bent ook, uh, mee, je hebt ook heel veel gewerkt bij Boek, Boek in de Baaiërs, hè? Ja, klopt. En van ja. uh, hele uh, andere natuurlijk. Het nieuwe programma wat afgelopen jaar op tv geweest is van Art Royakkers. Ja. Ook zo'n uh, geweldig programma. Ja, om, vond je het leuk? Uh, ja. ja, ik heb er echt uh, met uh, plezier naar gekeken. Uh, mooi, mooi, mooi. Maar daar gaan we zo meteen allemaal meer over hebben. We gaan eerst muziek draaien. Edwin Gissels in ieder geval hier als zomergast. En uh, we gaan er nog een hele leuke uitzending uh, van maken. In ieder geval twee uur Edwin van de Tolen over, uh, over in ieder geval de uh, Queen of the Beach. En uh, CQ natuurlijk... Uh, ja, Pride at the Beach. Heb je het meegemaakt, Edwin? Nou, zijdelings. Ik ben er een paar keer overheen gelopen op weg naar andere dingen. Uh, en ja, ik vond de sfeer wel helemaal top, moet ik zeggen. Het was erg leuk. Ja, en al die twee, die twee ja. grote podiums liepen ook als een tirelier. hè? Nou, inderdaad, ja. Het was echt. Uh, maar ik, ik vond ook meestal als de dingen smiddags beginnen... laat staan door de week op een maandag, dan is het nooit zo druk. Maar het was nu om, om drie uur stond het al vol. Dus dat is wel bijzonder. Ik denk dat ze er flink marketing aan hebben gehad. Denk het ook, ja. In ieder geval, wij gaan lekker beginnen met muziek. Dit is in ieder geval van Velsen, hier op ZFM Zandvoort.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 het altijd zo jammer dat we van deze man niet zoveel meer horen de laatste tijd. Maar ja, dat uh, heb je wel eens met de muziek. En dan zijn we zo opeens weer een comeback. En dan uh, maken ze weer allemaal mooie nummer 1 hits. En die, die hoor je hier dan op de Zandvoortse Radio. Nou, hij was, uh, van hier was het vorige week of zo op televisie bij uh, het programma over uh, de maanlanding, 50 jaar geleden. Okay. En hij deed allemaal nummers die iets met uh, de maan te maken hadden. Zoals uh, Ground Control to Major Tom van David Bowie en zo. Nou, dat deed hij echt fantastisch. Dat echt, is echt een uh, ja, veelzijdig je... iemand. Hier, ja, veelzijdig hier iemand. Ik ja. heb hem wel eens gezien bij Bevrijdingsprogramma's ik vond het geweldig om erbij te zijn. En ook die energie die die man op het podium heeft. Uh, het is toch een klein ventje. Ja, zeker. Ja, Edwin, jij hebt ook een eigen website en eigen bedrijf, uh, ditisjeleven.nl. Ja. Uh, hoe is, dat, hoe is dat, dat een beetje ontstaan? Ja, dat is eigenlijk een proces van jaren geweest. Ik heb uh, een hele tijd lang, een jaar of zes, een programma gemaakt dat heette Wintertijd. En dat was een, een talkshow waarin bekende Nederlanders en ook buitenlanders... we hebben ook uh, gasten uit het buitenland gehad... Cliff Richard en Nicky French en zo... Uh, die, die kwamen daar 50 minuten praten over uh, hun favoriete muziek... en alle verhalen die daaraan vastzaten. En op die manier uh, schetsten we eigenlijk de soundtrack van hun leven. Het programma werd gepresenteerd door Harry de Winter... die vroeger uh, oprichter en uh, directeur was van uh, IDTV, productiemaatschappij. En... Uh, Eigenlijk had ik na aanleiding van die, we hebben iets van 150 afleveringen gemaakt. Het idee van het zou ook heel erg leuk zijn om dit te doen met mensen die niet bekend zijn. Uh, gewoon voor hen zelf weet je wel. Het gewoon leuk om, om op die manier je levensverhaal te vertellen. En dat hebben we ook een paar keer gedaan in theatertjes en zo. En uh, uiteindelijk is toen het idee ontstaan uh, na jaren eigenlijk, uh, bleef dat een beetje in mijn hoofd rondzingen. Om, uh, om daar uh, een bedrijfje in op te richten. En uiteindelijk is dat heel wat anders geworden. Want ik, ik maak nu boeken voornamelijk. En af en toe ook een film. Over uh, mensen die hun leven vast willen leggen. Ja, want het is best wel mooi dat je dan eigenlijk uit je eerdere werk. Nu dit hebt uh, gedaan. Want je, gaat, je schrijft ook blogs daarvoor. En uh, ja. uh, je doet een top 10 elke dag. Elke week. Of elke week. Ja. Um, maar dat heeft er niet zoveel mee te maken hoor. Dat is gewoon een hobby. <laughs> gewoon ook een hobby. En dan ja. er een beetje aan vastkomen. Ja, precies. Dus uh, ja, in ieder geval, je doet uh, heel veel. We gaan weer even terug naar muziek. En zometeen gaan we het even over drukwerk hebben. Want dat is natuurlijk ook een mooi verhaal. Ja, zeker. Hier op de Zandvoorts Radio En uh, we gaan uh, weer lekker door Met het, uh, het programma En uh, we hebben natuurlijk ook nog steeds Edwin Gissels hier in de studio Edwin loop je wel eens op het strand? Ja regelmatig ja Ik heb uh, dit jaar voor het eerst ook eens een, keer een paar dagen op het strand gelegen Want ik, ik doe nu werk wat ik daar gewoon ook kan doen Dus dat is wel erg fijn ja, want het is zo heerlijk op het Zandvoortse strand. En ja, het is ook zo lekker altijd ontspannen. Of, of je daarover loopt of lekker ligt. Het maakt niet uit. Het is altijd lekker die zeelucht, maar ook uh, de zeegeluiden. Uh, dat vinden ook uh, Tim en Ed. En Tim en Ed, harken kunst op het strand. En daar hebben onze collega's van uh, NH Nieuws hebben daar een, uh, heel mooi, uh, ja, hebben een heel mooi verslag over gemaakt. En daar gaan we nu even naar luisteren. Ed, wat zijn jullie aan het maken? We zijn uh, beach art aan het maken. We maken dus uh, tekeningen in het zand met een, met een grashark. Dat is eigenlijk uh, de essentie. Polonese kunstwerk en uh, ja, dat is gewoon een soort van tijdverdrijf. En uh, even in dat moment zijn, blote voeten op het strand. Ja. Dat is het eigenlijk vooral. Uh, ik ben acht jaar geleden begonnen. Uh, ik heb een Amerikaan uh, gezien die die kunstwerken uh, maakte. Heel groot in de woestijn. En ik dacht van, nou, hoe, hoe maakt hij dat in godsnaam? En uh, toen dacht ik van, nou, ik zoom een beetje in, het lijkt wel een soort van hark wat hij gebruikt heeft. En ik, ik woon al mijn hele leven hier op het strand in de, in de zomermaanden. En uh, ja, zo is dat ontstaan. Ik mijn strandhuisje en ik, uh, ik zag team toen een keertje al bezig. En toen dacht ik, dat is ook leuk, dat zou ik ook wel willen. Ik ben zelf uh, tatoeëerder, dus uh, tekenen, dat uh, zit in mijn bloed. En toen ben ik naar hem uh, gelopen en dat ben je aan het doen. En uh, toen heb ik ook een harkje gepakt en dan zijn we gewoon uh, samen uh, gaan creëren. Knap. En het is een soort uh, rustgevend voor ze ook, hè? Ja. dat je daar gewoon zo heerlijk mee kan bezig zijn op een dag. Oh ja, misschien is het iets voor u? Creatief, ja ik ben... Hij maakt een hartje op het strand. <laughs> uh, wa wa wat zegt u? <laughs> Hij maakt een hartje op het strand. Oh, okay. Over, mm, ik denk twee uur is het weg. Ja. Helemaal weg, jammer. Maar toch mooi. Ja. Wat is het mooiste wat u heeft gemaakt in het zand? Uh, oh, laat de net, ik heb sommetjes gemaakt met, uh, met mijn kleindochter. Dingen. ja dat is een drone dat is een drone ja. ja want je moet natuurlijk wel het in beeld brengen want ja, ja het is zo weg door de zee natuurlijk hè? Ja. dat doen we pas aan het eind vaak dan ja. doen we uh, gewoon Tim de drone de lucht in en dan zien we aan het eind uh, wat we gecreëerd hebben en hoeveel uren of minuten hebben jullie nou om dit te kunnen maken maar dat vind ik niet interessant want mij gaat het om het proces en het moment van nu en als het weg is is het nu is het er niet meer het leven ook de kunst ook uh, we zijn hier heel even en dan gaat het weer door dat is het dat is alles is vergankelijk, maar een volgende dag kan weer iets nieuws gecreëerd worden. Ja. Morgen doet u het. Ja. <laughs> een mooi groot hart voor uw vrouw. Ja, zeker. Dat blijft <laughs> gewoon hoor. Ik ga er nog heel wat maken. <laughs> cry no more, cry no more. Fly! Light of Shadows hier op ZFM Zandvoort. Het lunchprogramma op de Zandvoortse radio Zandvoort luncht. Nou, we zijn aan het lunchen met uh, Edwin Gissels. En Edwin Gissels uh, is uh, een veelzijdige man die heel veel doet in uh, de media. En uh, waaronder ook heb jij gezeten in, uh, in drukwerk. Ja, een tijdje geleden alweer, maar inderdaad. Ja, dat is zeker een tijd geleden. In welke jaren was dat? Uh, december 83 tot uh, midden 88 zo'n beetje. Nou, dat is, dat is, uh, dat zijn een paar jaartjes. Wat, ja. wat heb je in deze? Wat wat deed je in de band? Ik was, uh, ik speelde de keyboards en ik schreef liedjes. En hoe, hoe was de samenwerking en de chemie in de band? Ja, die, da, da, daar draaide het allemaal om eigenlijk. Want het was zo, ik had gereageerd op een advertentie in de Telegraaf. Daar stond uh, topband zoektoetsenist. En er stond niet bij welke band het was. En ik dacht, van nou, dan wil ik dan wel eens weten welke band zo arrogant is om zichzelf een topband te noemen. Dus daarom had ik gereageerd eigenlijk. Ja. Uh, als er had gestaan zoektoetsenist, had ik niet gereageerd. Want ik had helemaal niks met die band en met die muziek. Uh, op dat moment stonden ze in de, in de top 10 met Hey Amsterdam. En dat vond ik dan wel een aardig liedje. Maar het, was, ja, het is niet mijn genre. Maar in ieder geval, uh, toen, uh, omdat ik nu eenmaal die manager aan de lijn had... en die zei van, kom gezellig een biertje drinken. Uh, toen heb ik met de hele band uh, in een café in Amsterdam uh, uh, gezeten. En dat, dat hield niet op. Joh. Urenlang hebben we over muziek zitten kletsen. En het was zo gezellig. dat ja, Die chemie was er vanaf het eerste moment. Ja, we zouden eigenlijk uh, Harry aan de telefoon nu hebben. Maar uh, ja, Harry die... Uh... Die heeft uh, niet meer uh, kunnen reageren, denk ik, op, onze laatste, op ons laatste berichtje. Dus misschien belt hij nog en anders uh, houdt het, houd het op voor vandaag. Maar um, ja, wat, wat, wat, wat was de grootste hit in, je, in, jullie, in jouw tijd? Dat was uh, Carolien, dat was de eerste single die ik schreef. En uh, dat werd meteen een alarmschrijf. dus dat was uh, wel een cadeautje. Zullen we er maar naar luisteren? Ja, dat is goed. Zwaaide, zwaaide, zwaaide, zwaaide, het duizelde mij onverwacht. De val wat zacht was, zoals draaide, draaide, draaide, draaide. Stuur had ik nog in mijn linkerhand, bij ons kom ik haastig naar de kant. Uitgebreken. Het was alsof ineens de zon verdween, want alles werd zo donker om me heen. Hier uh, Carolien van ja. Drukwerk... Ja, het leuke is dat dit nummer is, uh, was eigenlijk uh, van een, uh, een bandje waarin ik daarvoor speelde. Uh, Tape Running heette die band. En die hadden, we hadden eindelijk na heel veel repeteren een optreden in Paradiso. En toen kwam ineens drukwerk voorbij. Dus toen stapte ik op. Ja. Toen heb ik als een soort van cadeautje uh, uh, uh, heb ik een, een nummer van hun uh, naar drukwerk overgeheveld. Vandaar dat je ook bij de credits die staan, Buchel en Schuthuizen. Dat waren Michiel en Toon, die ook in die band zaten. En die mee hadden geschreven aan dat nummer. En uh, ja, dat werd toen een grote hit. Dus toen hebben zij ook nog jarenlang ook nog wat. Uh, wat centjes van gekregen. Dus dat, op die manier kon ik een beetje goed maken dat ik de band in de steek liet. Zeg maar. Ja, Edwin, uh, dat, dat, dat uh, speel je eigenlijk nog? Nou, alleen uh, af, heel af en toe. Te, te weinig eigenlijk. Ik, uh, en, en dat is dan klassiek. Ik ben ja, okay. uh, de laatste jaren uh, voornamelijk met klassiek piano bezig. Oké, okay, oké. Okay. Mis je het wel een beetje? Of, uh, helemaal ik? niet. Nee? Nee. <laughs> nee, dat is heel raar. Mensen vragen heel vaak van, god, als je nou eens naar zo'n band staat te kijken. Die gaan natuurlijk wel regelmatig kijken bij bands en, en dingen die ik goed vind. Van, uh, ja, dan vraagt men dat van, mis je dat dan niet? En, nou, ik, ik mis dat helemaal niet, nee. Ik weet niet niet hoe dat komt, maar het was mijn jeugddroom. En ik heb vijf jaar lang door Nederland getrokken met een band. Uh, heel veel opgetreden, 160 keer per jaar. En uh, ja, op een gegeven moment was het wel klaar. Het was, het was gewoon ja. uit mijn systeem. Maar je zat ook al in de muziek, hè? Want je hebt in de studio's van Sony gewerkt, toch? Nee. Nee, dat zeg ik verkeerd. Nee, ik weet niet hoe je de, waar je dat vandaan hebt, maar nee. Nee, oké, okay, dat dacht ik. Nee. Dan zeg ik dat verkeerd. Verkeerd <laughs> geïnformeerd door mezelf. <laughs> ja, maar je hebt je vrouw wel in de muziek leren kennen. Ja, dat klopt. Ja, die werkte bij EMI. Daar ben ik in de warmheid. Ja, dat is de platenmaatschappij waar wij met drukwerk bij zaten. En uh, Ik zat net een paar maanden bij de band. En toen uh, gingen we een LP opnemen. De eerste LP waar ik op meegespeeld. Waar Caroline ook op stond. Hou stil, wacht stop heette die LP. En uh, nou, op een gegeven moment uh, kwam zij even in de studio luisteren. En ze was heel enthousiast. En toen dacht ik, wat een leuk meisje. En uh, eerlijk gezegd moet ik je zeggen dat van tevoren ik ook al getipt was door Harry Slinger. Want <laughs> er werkt bij EMI een meisje. Dat is volgens mij wel wat voor jou. Nou, en om een lang verhaal kort te maken. Inmiddels zijn wij 35 jaar bij elkaar. Geweldig. Dat ja. is ook al open. Mooi toch? Ben je een workaholic? Ja. ja? Ik werk altijd. Ja? Ik ben, ja ik, maar ik, ik, vind, ik ervaar het nooit als werk. Ik, ik, mijn werk is mijn hobby en mijn hobby is mijn werk En ik vind het heerlijk om te doen Alle aspecten ervan Dus uh, ik, ja, ik ben altijd wel bezig En ik kom pas tot rust, s'avonds na het eten uh, We eten altijd vrij laat, een uurtje of acht pas ja. En uh, als we om half negen Dan uh, een Netflix serie of een film gaan kijken Dan, uh, dan, ja, dan uh, ben ik pas uh, Ingezins tot rust gekeerd Maar de rest van de dag ben ik altijd bezig je bent een uh, ja, muziekliefhebber. Ja. Wij hebben hier altijd het liedje van de Sidekick in deze uitzending. Ja. Dat is een liedje die de Sidekick dan mag uitkiezen. Ja. Jij hebt een speciaal nummer uitgepost. Ja, het was namelijk zo dat het, vlak voor... De, ik vertelde net over die band bandweb running waar ik voor het drukwerk in zat. Ja. En wij repeteerden in een, in een club waar allerlei repetitieruimtes waren. En naast ons repeteerde The Dutch, een, een Amsterdamse band. En die hadden in 1983, dus vlak voordat ik bij drukwerk kwam... zo waar hun eerste top 40 hit. En dan was ik echt reet jaloers op. Wat is dit geweldig. Ik vond het ook... Ook een geweldig nummer hoor, moet ik zeggen. En uh, nou niet, niet kunnen voorstellen natuurlijk dat een half jaar later ik zelf in de top 40 zou staan. Dus dat was wel heel grappig. En dat is dit nummer, This is Welfare, van de Dutch. Nou, wij gaan luisteren naar het liedje van de Sidekick hier op ZFM Zandvoort. Het van de Sidekick, op ZFM Zandvoort. beetje van de Sidekick, gekozen door Edwin Gissels, uh, de Dutch hier ja. op ZFM Zandvoort. Helaas een eendagsvlieg, hè? Ja, uh, het is inderdaad jammer. De broertjes Hans en Bert Kroon uh, waren dit, met, uh, met nog twee anderen. En uh, ja, het is in, uh, helaas bij deze ene single gebleven uh, voor hen. Ja, het is uh, verder niet doorgebroken. Nee, het is wel, het was, ik vond het ook lekkere muziek. Ik, ik ga hem zeker even meenemen in mijn playlist. Ja, de ja het is echt de jaren tachtig muziek. Je wordt ja. een beetje invloeden van bands als Japan en zo, die toen populair waren. Edwin, um, je bent ook schrijver. Ja. Vorig jaar is er een heel mooie biografie over Menno Boege uitgebracht. Dat ja, is je... alweer wat langer geleden, was in oh. 2015. Vier jaar geleden alweer. De tijd gaat snel, man. Ja, ja, ongelooflijk, hè? Ja. Menno is alweer vijf jaar, overleden, of vijf jaar geleden overleden. En, uh, het, we hebben het in het jaar nadat hij... Uh, want hij was ziek, hè? En, uh, ja. Hij was al ziek toen ik met hem ging samenwerken in 2012. Uh, ik, ik werkte al een aantal jaren samen met zijn, met zijn vrouw. Die, uh, toen was het nog niet zijn vrouw. nog zijn vriendin. Ze zijn uh, la, later getrouwd. En uh, toen uh, de Boeging de is uiteindelijk op, op de buis uh, kwam... toen uh, heeft Nicole mij gevraagd om eindredactie uh, daarvan te doen. Ik kende Menno helemaal niet. En uh, ik, ik moest er nog op gesprek komen bij de baas van, uh, van het productiebedrijf, Blue Circle. Ja. Uh, uh, en die zei van, ja, ik geloof ongetwijfeld met jouw ervaring dat je dit programma kan maken. Maar mijn twijfel ligt een beetje met of je menno wel aan kan. Ja. <laughs> en uh, ik dacht van, nou ja, we gaan het zien. Hè. Ik, dacht, ik heb met, met ingewikkeldere mensen samengewerkt. Ik zal geen namen noemen, maar uh, dat was wel zo. En... Uh, nou, en in de praktijk vanaf dag één klikte het enorm en uh, zijn we dikke vrienden geworden. En uh, op zijn sterfbed, of eigenlijk in zijn laatste fase, heeft hij aan mij gevraagd om samen met Nicole zijn biografie te schrijven. Dus we ja. hebben interviews met hem gedaan, middagenlang lang, om uh, hem zijn levensverhaal te laten vertellen aan mij. Ja. En uh, dat is de basis geweest van het boek wat er een jaar later uh, is verschenen. Ja, want je bent toch ook wel in een korte tijd een soort van vriend van hem geworden. Ja, absoluut. Ja, maar Onze grootste klik was, uh, was eigenlijk ook de muziek weer. Ja. ja, we hadden exact dezelfde muziek muzieksmaak. Dus dat, uh, en hij kwam niet, mensen, kwam niet zoveel mensen tegen die van die muziek hielden. Ik heb het dan over progressive rock, symfonische rock. Uh, en uh, dat was met name... Vroeger had je natuurlijk Genesis en Yes en zo. Die waren wel vrij populair. Maar het is de laatste decennia een beetje een randverschijnsel geworden. Bij het grote publiek niet meer bekend. Je hoort het op de radio ook nooit. Maar er wordt nog steeds fantastische muziek gemaakt in die hoek. Staat het in het op 2000 nog eigenlijk? Ja, dus, poeh, dat weet ik zo uit mijn hoofd niet. Dus ik denk, ik denk wel dat er wat voorbeelden in de top 2000 voorkomen, ja, van, uh, van progressive rock. Ja. Denk je dat het ooit nog terug gaat komen, dat soort muziek? Nou, het is eigenlijk niet weg. Het is alleen uh, niet bij het grote publiek. Populair, uh, uh, misschien, misschien is dat goed het, het grote voordeel natuurlijk van, van, van kanalen als Spotify en zo, is dat het ook niet meer nodig is, want iedereen kan, het gewoon overal, uh, kan er overal bij komen en kan zelf zijn eigen muziek ontdekken. Als jij, um, als, jij um, als media kent, want dat ben je wel, want je weet veel van de media, um, naar een, een radiostation kijkt. Hè? En de radio bestaat nu 100 jaar. Ja. Zou radio in deze vorm nog bestaan over 100 jaar? Ja, en televisie ook. Ja? Dat geloof ik absoluut, ja. Want dat is nu een beetje de discussie, hè, die loopt. Ja, nee, want ik denk dat als mensen. Uh, als je alleen maar naar muziek luistert, dus bijvoorbeeld Spotify aan hebt, dan kan je weliswaar continu uitzoeken wat je zelf wil horen. Maar dan mis je natuurlijk de sfeer die ja. je met radio neer kan zetten. En, en dat is iets wat, wat, wat altijd zal blijven, daar ben ik van overtuigd. We gaan weer even naar muziek, want radio zonder muziek is geen radio. Nee, tenzij het een talkradiostation station is. Ja, ja, ja. ja. <laughs> We gaan Crazy Kelly luisteren van Mika, hier op ZFM Zandvoort. I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 Little Freddy mm -hmm. I've got an entity mine. I could be brown I could be blue I could be violent so I could so be anything I could be I could, be, better, I could be, like. be green gotta be mean gotta be everything more. Why don't you like me Why don't you like me Why don't you walk me in... met Craig Kelly hier bij Zandvoortlunst... op uw Zandvoortse radio. Heeft u ook een tip voor de redactie... stuur gewoon een mailtje naar redactie... zfmzandvoort.nl Zoals we het net al over hadden... Er was vandaag, of van de afgelopen drie dagen... was er Parade at the Beach hier op Zandvoort. En dat begon allemaal met de parade. En de, bij de parade waren onze collega's van NA Nieuws... er wederom weer bij. En dan moet hij het wel doen... Welkom in Zandvoort Pride! Mijn naam is Pala Pappadoore. Kom everybody, enjoy... ...freedom! Dezeel, hoe gaat het? Nou, hartstikke goed. Het is heel gezellig. En Waarom loopt u mee? Wij zijn met honderd uh, zusters. We zijn één grote familie. En uh, we tonen respect voor iedereen die zijn liefde wil leven, zoals hij dat wil beleven. Omdat, omdat het heel belangrijk is om te tonen dat je vrij kunt zijn. I like Sanford a lot. It has a really very nice uh, beaches. Oh, ik moet je even interviewen. Wie moet ik interviewen? Ha, interviewen. So I'm really happy with the city. Bye. Hi, wat vind jij van Sanford vrij? Het is super gezellig, prachtig weer, leuke mensen. Prima, de burgemeester is van de en dank en dankende muizen op tafel, hè. Ja. Zo gaat dat, hè? Kunnen we uit de kast komen. Dus laten we nog maar een weekje weer blijven. Dan maken wij een mooi feest in Zandvoort. Ja, en wat ga je nog meer doen vanavond? Lekker feest vieren en naar de verkiezing natuurlijk vanavond kijken. En alle artiesten die optreden. Nou, zoals je zit, en al gezelligheid hier in Zandvoort. 76 landen in de hele wereld, waar je nog niet zo kan zijn als wij kunnen zijn. Ik bedoel, we zijn allemaal gelijk. Moeten we er niet moeilijk over doen? Ja. En op deze manier kan je daar een beetje aan bijdragen dat dat beeld iets gaat veranderen. Ik zie je later. Thank you. Bye. En dat was een uh, verslag van onze collega's van uh, NH Radio en TV. Uh, Edwin, ja, een mooi groot evenement in Zandvoort. Jij uh, woont al best wel lang in Zandvoort. Zie je daar een verandering in komen dat uh, dat soort evenementen meer Zandvoort binnen, beginnen te bereiken? Ja, het is altijd een beetje een golfbeweging. Want van die evenementen die zijn al een aantal jaren heel populair. En dan, en dan op een gegeven moment neemt het weer wat af. En dan komt er weer een ander evenement en is dat weer populair. En het is eigenlijk een beetje hetzelfde als met... Uh, met, met muziek en met televisieprogramma's. En dat werkt voor evenementen ook een beetje zo. Ja, en nu net... is het uh, sinds een paar jaar, dus Pride echt uh, ja, een, een giga-succes. Ja. En denk je dat we de komende jaren nog door ermee kunnen gaan op deze manier? Ja, ik denk dat het nog wel een aantal jaren zo doorgaat. Ja, zeker wel. Ja. Maar je ziet bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld uh, culinair. Dat is ook een beetje over zijn hoogtepunt heen. De, de, de, de standbeelden, de zand, stand, zandsculpturen. De net iets minder deelnemers dit jaar. Dat heeft ook andere oorzaken. Maar toch heb ik het gevoel van: ja, op een gegeven moment. Dan, dan weet men het wel, weet je wel. En dan is het tijd voor weer iets nieuws. Ja, en is het misschien ook een kwestie van blijven vernieuwen? Ja, absoluut. Ja. En dat wij als zandvoorters dus heel denken: van nou, we hebben een succes. Ja. Dus we laten het lekker zo. En ja. we durven niet te vernieuwen. Ja, ik heb nog wel een leuk idee voor een evenement. Nou, praten we naar de uitzending over. Ja, nee, de Formule 1, dacht, dat leek ja. mij leuk hier. Oh ja, ja dat leek me ook zo. leuk. we dat volgend jaar eens gaan doen. Ja. Vind ja, ik, denk er, ik denk dat daar ook hele mooie evenementen van... Ja, dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook ja. dus, uh, nou, we gaan natuurlijk even luisteren... bij een liedje die bij de Pride hoort. En dat is deze. YMCA natuurlijk. Ik zag het gast al helemaal tekeer gaan hoor, met dit dansje. Ja. Maar het was wel een geweldige avond. Absoluut. You feel down? I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man, 'cause you're in a new town. There's no need to be unhappy, <laughs> young man. There's a place you can go. I said, young man, when you're short on your dough. I were alive, I felt the whole world was so tired. That's when someone came up to me and said, Young man, take a walk up the street, it's a place there. Call the YMCA, they can start you back. zo ging het uh, ja, gasthuisplein uh, helemaal perkeer thuis Pride at the Beach. En uh, wij als ZFM waren er natuurlijk ook deels bij. Zometeen Edwin van der Tolen hier op de radio over uh, Pride at the Beach. Zijn optreden, hoe hij dat heeft ervaren om in de Zandvoort op te treden. Maar ook het hele evenement natuurlijk. En uh, ja Edwin, we hadden het uh, natuurlijk net over, over jouw uh, drukwerkperiode. Mm -hmm. Maar we hebben hem toch even aan de telefoon kunnen krijgen. De man achter drukwerk, Harry Slinger. Nou, ja, ja, goeiedag. Goeiedag. goeiedag. goeiedag. Ja. Ja. We hebben elkaar toch ja. bereikt, gelukkig. Ja, ja maar dat is, dat, ik was bijna in paniek. Ik denk, dat moet er gebeurd zijn in Zandvoort? Ik denk, zou er een, een, een race ineens gepland zijn of zo? Dat alles helemaal in paniek is, maar, maar gelukkig, het is gelukt. Ja, vandaag is mijn hoofdgast Edwin Gissels wel bekend ja, bij jou? Ja, van, nou, dat mag ik wel zeggen, ja. <laughs> Hoe was de periode toen in de tijd dat Edwin in drukwerk zat? Dat was denk ik, nou misschien wel een van de drukste periodes, ja. Ja, dat denk ik wel. En een van, de, een van de, de meest creatieve en meest leuke periodes ook, moet ik je zeggen. Ja? Ja, Edwin kan ontzettend goed teksten schrijven. Edwin kan ontzettend goed componeren. En het is een genot om dat soort stukken te mogen zingen. Hoe, uh, hoe gaat het nu met jou, uh, Harry? Nou, ik mag je zeggen, ik uh, krabbel weer een beetje overeind. Ik heb een beetje, een beetje, een beetje uh, uh, zeg maar, fysieken en problemen gehad. Of althans, het is nog niet helemaal over, maar er wordt keihard aan gewerkt. Maar wij treden nog, uh, nog steeds uh, vol en dol op, mag ik wel zeggen. En ik doe tegenwoordig slingertochten door Amsterdam. En, en dus het werk... Uh, het, het werk houdt niet op. Ik bedoel, dan ben je misschien wel, uh, uh, zeg maar, niet zo vaak op TV. Uh, je bent misschien niet zo vaak meer in de krant of zo, maar het werk gaat gewoon door. Dat hebben mensen vaak niet door. Wat mensen vaak ook niet weten is, dat, dat weten ze vast niet in Zandvoort, dat, dat zeg maar in Ureterp in uh, Friesland, dat oerrok daar gehouden wordt waar duizenden mensen op afkomen. En daar staan wij dan te spelen op een festival. Nou, geweldig toch? Ik denk dat ook heel veel jongeren gewoon jouw muziek nog. Uh, of jullie muziek nog kennen. Ja, dat is heel, dat is heel gek. Het schijnt dat uh, er toch heel veel uh, jonge mensen. En ik sta er soms verbaasd van. Dat, uh, er staan de 16, 17, 18, 19, 20-jarigen. die staan keihard uh, in een feestand. of op een festival staan ze mee te zingen. En dan stap ik er wel eens naartoe. en dan zeg ik: uh, zeg, hoe komt dat? Nou, mijn ouders. als wij op vakantie gingen. en we zaten uren in de auto. dan werden ...dat altijd die cd's gedrukt werd gedraaid. <laughs> dus zeg, nou dat, en dan zeg ik, nou dan, dat pleit voor je opvoeding die je hebt gehad. Hadi, jullie hebben pas nog een verzamelcd uitgebracht, toch? Ja, er is een, een, een dubbel cd uitgebracht met alle, uh, zeg maar alle singeltjes die ooit zijn verschenen van drukwerk en tevens de b-kanten. En dat is wel leuk natuurlijk, want meestal, uh, meestal uh, uh, denken mensen alleen maar aan de a-kanten, maar het is natuurlijk ontzettend leuk dat er nou eens ook a- en b-kanten op een cd verschenen zijn. Ja, de... En daar staan ja, ook liedjes... De ja, Golden Years of the Dutch Pop Music met drukwerk. Ja, dat wel net in... Waarom weet het niet gewoon de gouden jaren, hè, Rari? Uh, nou, het is eigenlijk... Ik heb een beetje het idee dat het een soort... Uh, op dit moment een beetje een revival is. Uh, een herleving bedoel je? Ja, ja, dat is heel gek. Hè. Ik heb natuurlijk altijd. Uh, tussendoor heb ik heel andere dingen gedaan. Ik heb in musicals gespeeld. Ik, uh, en ik speel nog steeds toneel. Uh, eigenlijk elke dag. Ja. Uh, <laughs> en ik, uh, wat ik ook doe is, uh, zijn slingertochten door Amsterdam. Ja, mensen gaan dat doen, die slingertochten. Theater op het water. Het is echt fantastisch. Dus je maakt een ja, rondvaart en Hardy geeft een hele show weg. En vertelt van alles over de stad en over zijn.